V tegen Herenveen, FC Twente tegen Rode JC en Ajax tegen FC Groningen. Ga naar volgteontknoping.nl en je hebt het. We zijn er al vanaf half negen, want vol verwachting klopte ons hart voor die twee Europa League wedstrijden. Benfica, PSV en Villarreal, Twente, maar halverwege de wedstrijd weten we meer. Benfica leidt met 2-0 tegen de Eindhovenaren. En ook de kampioen van Nederland staat met 3-0 achter halverwege de wedstrijd. Soms zou je zeggen heaven is a place on earth, maar vanavond niet voor deze twee ploegen. En de Carlisle zong dat. Inmiddels rollen de ballen weer, zowel in Portugal als in Spanje. Wat mij opviel net, uh, even dat rondje van de, de spelers van Twente bij elkaar. Zo van, uh, het kan nog, of in ieder geval, we gaan ons best doen. Maar er waren wat lachende gezichten. Is dat nerveusiteit of is dat gelatenheid? Ik denk uh, uh, het laatste, Jack. Meer gelatenheid. Uh, 3-0 achter. Ja, ik denk ook dat uh, Preudon in de rust uh, toch in een... Uh, ...een soort spagaat zit van, ja wat moet ik doen? Ga ik Jansen bijvoorbeeld eruit halen en is eruit halen... ...bij een 3-0 achterstand in de eerste minuut van de tweede helft... ...om die wat rust te geven om echt al je kaarten te zetten op... ...met name het kampioenschap en de beker. Nu een overtreding gezien door de scheidsrechter Nikolaev... En uh, Jansen was het daar niet mee eens. Maar volgens nog spelen Janssen en Roer nog steeds in het team van FC Twente. Om misschien wel te proberen dat doelpuntje te maken. Want 3-1, ja dan hoef je nog maar met 2 0 thuis te winnen. Uh, laten we het maar uh, met het uh, glas half vol bekeken. Goed, balbezit voor Villarreal. Dat dus met 3-0 voorstaat. na een uh, goede eerste helft hoor. De eerste 15 minuten waren nog voor FC Twente. En dan zag het er allemaal goed uit. Maar daarna kwam de Yellow Submarine op stoom zover een onderzeer op stoom kan komen en, eh, en rolden ze over FC Twente heen, balbezit voor Bayrami aan de linkerkant, raakt de bal kwijt. Het is het overnemen door Valero, een van de doelpuntenmakers ooit spelen bij Real Madrid en bij West Bromwich. Maar nu weer gewoon bij Villarreal en daar komen ze weer. Balbezit voor Villarreal, het schot gaat over en langs het doel. Het schot van Gaspar, maar het beeld in de eerste minuten van de tweede helft is het beeld zoals we een half uur hebben gezien. Het tweede half uur of de tweede gedeelte van de eerste helft, namelijk Villarreal sterker dan FC Twente. 3-0, een kans van dus in die houtkamp, uh, daar in die wedstrijd loopt Twente wat verdediging betreft alleen maar achteruit. Doet PSV dat ook Bas? Nou dat hebben ze in de eerste helft wel gedaan. Uh, we zijn drie minuten onderweg in het tweede bedrijf bij staat met 2-0 voor. PSV-verdedigers durven überhaupt niet de andere kant op te kijken lijkt het wel. En ze zullen ook uh, in de tweede helft vermoedelijk een beeld zien dat daar wel op lijkt. Tenzij Fred Rutte toch de... Neus er de goede kant op gekregen heeft in de rust heeft hij een kwartiertje de tijd voor gehad. Dat er wel het een en ander uh, verteld hebben. Want er was voldoende aan te merken op het spel van PSV bij Fica makkelijk op 2-0. Het had ook 3-0 kunnen zijn voor hetzelfde gemak. De ploeg heeft de bal, speelde achterin rond via Jardel. en Trouw, een van de beste mensen op het veld. Portugese International natuurlijk deze linksback, ook op het afgelopen wereldkampioenschap, speelde alle wedstrijden voor Portugal. Is daar wel relatief nieuw, maar heeft zijn draai vrij snel en vrij goed gevonden. En dan komen de Portugese weer via Aymar. Hoewel dat natuurlijk een Argentijn is. En de bal aan de zijkant. Cardozo wacht op zijn kans. Saviola sluit aan nu bij. Komt de voorzet. Cardozo de lucht in. Cardozo komt. Cardozo komt er meter over. Krachtig, lang, goede spits. Deze topscorer van Benfica. Hij was uh, topscorer van Portugal ook het afgelopen seizoen. Met 26 goals. En ik vertelde al de op één na duurste aankoop ooit van Benfica na Simao. Hij kostte 10 miljoen. Maar heeft zijn... Een... Dat geldt dus wel redelijk opgebracht. PSV nu uh, met een soort counter eruit. Als aan de linkerkant Zoetzak en Berg combineren. Maar Berg uiteindelijk het gat voor Zoetzak min of meer dicht loopt. Die moet dan naar binnen trekken. Daar is het ongelooflijk druk. Daarvoor speelt hij de bal. En dan komt er een counter de andere kant op. Omdat PSV toch vier, vijf mensen mee naar het front had gestuurd. En voor de bal heeft staan. De grondspeler van Benfica gaat meer in de breedte dan naar voren. Dat geeft PSV de gelegenheid om de manschappen weer achter de bal te krijgen. Dat is nu gelukt. Maar De Portugezen hebben nog wel altijd de bal. Koen Trouw, daar is hij weer. Makkelijke versnelling. Lens kwijt, Manolev naar de bal. Manolev tikt de bal over de zijlijn. Ingooi voor de Portugezen die snel genomen is nu. Saviola zou graag van Gaetan de bal willen. Maar Gaetan uh, durft zich tussen twee mensen door. Komt de voorzet. En dan wordt de afvallende bal door Saviola volkomen verkeerd geraakt. En vanaf de rand van het strafvloempgebied komt hij veel te veel onder de bal. Hij schept hem als het ware meters dus over het doel van Isaacson. Dat is toch niet wat bij zijn statuur en techniek past. Want daarbij past eigenlijk een streep, toch in ieder geval binnen de palen. Isaacson met de schrik vrij, PSV ook. Maar vijf minuten na rust is de conclusie dat de ploeg die al met 2-0 voor staat en ook in de eerste helft veel beter was, de ploeg is die ook nu in de eerste vijf minuten tot twee keer toe redelijk gevaarlijk is geweest. 2-0 bij FICA PSV. Kort, kort. De Spaanse wielrenner Samuel Sanchez heeft de vierde op papier zwaarste rit van de ronde van het Baskeland gewonnen. Hij won de sprint van de man sterke eerste groep. Robert Geesink werd in dezelfde tijd achtste. In het klassement is Joaquin Rodriguez nog altijd eerste met Kleude en Sanchez in dezelfde tijd op 2 en drie. Geesink is zevende op zes seconden. En de Fransman Anthony Roux is de nieuwe leider in de ronde van Sarthe. Hij won de sprint van de kopgroep van 7. Klassementsleider Danielle Benatti was op de laatste klim afgehaakt. We hebben een doelpunt weer bij Bas. Ja, slecht nieuws. Het Nederlandse voetbal uh, vanavond alleen maar slecht nieuws. 3-0. Benfica PSV, 51ste minuut. Weer galoze goal. Eduardo Salvio. En dus toch een beetje Messi. Toch een heel klein beetje Messi. Hoe hij daar tussen twee PSV-verdedigers door de bal nou ja, doordribbelt. En eigenlijk iedereen met een kluitje in het riet stuurt. En dan uit een moeilijke hoek. De bal langs Isaacson in de verre hoek trap Prachtige goal. Hij maakte de tweede, hij maakte de derde. Het was geen wedstrijd en dat is het nu helemaal niet meer. Benfica, PSV, 3-0. En ook hier, net als bij Twente, wordt het langzaam maar zeker een afstraffing. En wij gaan met welnemen van de voetbalverslag even door met Sportkort. Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Energiewachttour gewonnen. Ze wees Ina Joko Teutenberg en Kristen Wild terug in de sprint. Vos is ook de eerste leider in het klassement. De volleybalvrouwen van Pollock staan in de finale om het Nederlands kampioenschap. In de halve finale rekenen ze af met 2-1 de tegenstander was Amstelveen. De beslissende wedstrijd eindigde met 3-1 in Oldenzaans voordeel. In de finale is Weert de tegenstander. Plankzijder Dorian van Rijsselbergen blijft goed presteren... bij de wereldbekerwedstrijden bij Palma de Mallorca. Hij won in de RxX-klasse ook de zevende en achtste race... en gaat in het klassement Riant aan de leiding voor de Brit Mark Dempsey. Van Rijsselbergen vond zes van de acht races. In de andere klasse is er voor Nederland weinig kans meer op eremetaal. De ester langslaufer Verparu is kort voor zijn afscheid van de topsport positief verbonden. Bevonden op een spierversterkend middel. De tweedevoudige Olympisch kampioen viel in februari door de mand. Een week eerder had de 40-jarige zijn afscheid aangekondigd. De hockeyvrouw van Amsterdam moet het in de beslissende fase van de competitie zonder Ellen stellen. Uit onderzoek blijkt dat ze in de wedstrijd tegen Rotterdam... een fractuur in haar enkelgevricht heeft opgelopen. En daar staat vijf tot zes weken herstel voor. En ook herstel voor Klaas-Jan Huntelaar, want die moet nog zeker drie weken toekijken. De spit van Schalke 04 kant al sinds begin maart met knieproblemen. De medische staf van de club heeft hem een speelverbod van drie weken opgelegd. Mogelijk is hij in de eerste halffinale wedstrijd van de Champions League weer beschikbaar. love at first sight of uh, this Saturday and every Saturday Het is echt een uh, heerlijke avond voor het Nederlandse voetbal. Nu gaan we weer naar Andy. Jo, wat een prachtige goal van Giuseppe Rossi. De Italiaan in dienst van Villarreal. Zoals in die bal binnenkant voet langs Michailov. Uh, schiet echt zoveel gevoel. Zo mooi gedaan. 4-0. Het is een afstraffing van je welste. En ik zag al wat mensen warm lopen aan de kant. Bij FC Twente. Danny de Lanzaat, uh, Buizen zie ik lopen. En Chatli. Er gaat zo dadelijk gewisseld worden, want er moet gewoon, eh, bijvoorbeeld Theo Jansen moet je naar de kant halen. Die moet je gaan sparen, want 4-0, hoe goed je ook wil voetballen in de thuiswedstrijd tegen Villarreal, is eh, niet te doen. Het is eh, verreweg de sterkere ploeg Villarreal, buiten de eerste 10-12 minuten toen FC Twente het zo goed deed. Maar daarna is het alleen maar Villarreal geweest, net nog wel één kans voor Ruiz na een mooie paas van Theo Jansen leek Ruiz de bal binnen te kunnen koppen. Maar hij kopte de bal naast. En dan is het daarna die weergaloze topscorer van de Europa League. Uh, Giuseppe Rossi die uh, scoort. En daarmee zijn ploeg Villarreal op 4-0 zet tegen FC Twente. Nou, laten we maar eens kijken of Benfica dat uh, ook weer kan evenaden. Want Benfica PSV staat, je zou bijna zeggen, nog maar 3-0 was. Ja, PSV doet het een stuk beter dan Twente. Is de redder van het nationale voetbal op deze avond. Nee, het lijkt hier ook eigenlijk nergens op. PSV na 57 minuten kijkt inderdaad tegen een 3-0 achterstand aan. Het is niet zo dat Benfica er al een vierde bij had kunnen maken. Het is ook niet zo dat PSV er überhaupt één had kunnen maken. Behalve dus die kans voor Berg na 20 minuten. Wel een enorme kans. Nu Hutchinson, dat is een goede bal. Daar is Berg, rand 16. Dat is knap, Berg. Daar moet je schieten. En dat vergeet hij dan. Op de rand van het strafvondgebied is de aanname goed. Is de passeeractie goed. Maar duurt het schieten gewoon te lang, zodat er toch nog een Portugese voet tegen zit. Nou is het uh, niet zo dat je met 3-1 plotseling met opgeheven hoofd dat vliegtuig in kan. Maar ziet de wereld er toch weer net iets anders uit. PSV komt weer bakkal voorzet vanaf de linkerkant in de handen van Roberto. De doelman van Benfica die na een klein uur nu voor het eerst vanavond... twee keer iets heeft gezien van dichtbij binnen een seconde of twintig. Dat leek op een PSV aanval. Dat was hem nog niet overkomen. Maar dat overkomt hem dan nu. En ik ben benieuwd of Benfica, de trainer van Benfica, maakt zich overigens ontzettend boos nu op allerlei spelers. Met name op het middenveld die hun man laten lopen. Dat Benfica misschien nu in de periode komt dat ze denken, nou dit gaat wel heel makkelijk. De wave ging door het stadion. Het publiek is dik tevreden. En misschien dat als PSV nu wat extra kolen op het vuur gooit. Dat het met een geniepig goaltje zichzelf toch nog wat terug in de wedstrijd kan zetten. Dat zou... Voor de ploeg uit Eindhoven in het bijzonder en voor het Nederlands voetbal in het algemeen. toch een behoorlijke moment zijn. Lens draait daar binnen nu met de bal op zijn voet. Laat zich dan van de bal zetten. Saviola neemt over. Dan komt het koude van bij Fica. is erbij betrokken. Daar nou komt ook de doelpunt te maken. Salvio weer bij. Salvio paast. Gaat de bal naar Saviola. Cardozo kiest positie. 16 meter van de goal. Saviola schiet zelf en schiet naast. Een meter of anderhalf schuin naast over het doel van PSV. Daar een klein uur. Ja, euh, nog een half uur te gaan, dat betekent dat het allemaal nog veel erger kan worden als Benfica doorgaat zoals het in het eerste uur gespeeld heeft. Maar wie weet, wie weet, denken de Portugezen nu, het zou wel eens binnen kunnen zijn en kan PSV profiteren. Ik roep één wedstrijd in herinnering, dat was in de poolfase van de Champions League dit seizoen. Benfica hier tegen Lyon. Dat was na een uur 4-0 voor Benfica. En toen dacht men ook in Portugal, nou, dit zit allemaal wel goed. Dat zat het uiteindelijk ook wel, maar het werd nog wel 4-3. En dan ziet de wereld echt anders uit. Dus wie weet. Zuzak nu weg. Linkerkant. Zuzak draait weg van zijn tegenstander. strafgebied binnen. Voorzet. Ja, daar kan niemand bij. Die bal komt in de handen van Roberto. Maar de naam van de keeper van Benfica is in de afgelopen twee minuten meer genoemd... dan in het uur daarvoor. En wellicht is dat een teken aan de wand. Birds high. You know how I feel. Sun in the sky.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 Het grote voordeel van Good old langs de lijn... als het voetbal niet om te pruimen is, is altijd lekkere muziek. In dit geval Feeling Good met uh, Michael Boubley. Volleybal en de volleybalsters van Pollux uit Oldenzaal... spelen de finale van de play-offs om het landskampioenschap. In de halve finale werd in het beslissende derde duel afgerekend met Amstelveen. Pollux won in vier sets en Maarten Tip sprak met de winnende coach. Ja, Jan Berens, eindelijk weer een keer de finale. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag rustig. Het uh, is lang geleden dat we finale gespeeld hebben... maar uh, het voelt goed. Hing dit nou het hele seizoen al een beetje in de lucht? Jullie eindigen natuurlijk hoog in de competitie. Dus de verwachtingen zijn dan hoog gespannen. Ja, dat, dat kun je bestellen. We hadden vorig jaar natuurlijk al gehoopt dat we de finale zouden halen. Maar toen hadden we behoorlijk wat tegenslag, wat blessures en andere verwikkelingen. En ja, nu zitten we erin. En ik vind dat het team het verdiend heeft. Ja, toch was het een beetje een vreemde wedstrijd. Na de eerste set dacht ik van nou, we zijn snel thuis. Die winnen jullie ruim. En toch zakt het weer in in de tweede set. Is dat dan ook een beetje de druk die mee gaat spelen? Nee, volgens mij niet. Uh, ik had meer het idee dat het met techniek te maken had. We hadden enorm veel service druk in de eerste set, uh, waardoor TVC eigenlijk niet naar volleyballen toe kwam. Dat nam het af in de tweede set en uh, ja, dan uh, kan TVC hun sterke punten uh, net uitspelen en uh, dan lopen wij een beetje achter de feiten aan. En uh, dat zag je terug in de tweede set en uh, eigenlijk in uh, het eerste deel van de derde set. Ja, is dat toch ook een beetje het verschil? Want bij hun, ja, zij konden wat vrijer uitgaan. Niemand had verwachtingen bij hen. Bij jullie toch wel? Nou, ik weet zeker dat zij ook verwachtingen hadden. Dat als je de verhalen hoorde, dan waren ze, al, uh, waren ze al een heel eind. Dan waren ze al richting finale. En uh, ja, dat, uh, als je deze wedstrijd speelt, dan hoop je natuurlijk, of dan reken je erop, dat je finale gaat spelen. Want dan ben je geen goede topspotter. En als je kijkt wat, wat zij natuurlijk voor spelers daar hebben staan, dan zijn dat, uh, ja, dat, dat is echt een heel erg sterk team. En, uh, en dat maakt het uh, nou, nog knapper voor ons dat wij uh, ja, toch van zich wonen. Die slotfase van de derde set. Jullie staan, uh, een, ik geloof, vijf uh, setpoints achter. Die worden allemaal weggespeeld. Zes zelfs. Die worden allemaal weggespeeld uh, op de service van jullie spelverdeelsen. Is dat het cruciale moment van de wedstrijd geweest? Ja, daar ben ik van overtuigd. In 23 17 En uh, dan terugkomen en uh, ja, de, de set nog winnen, dan, uh, dan is het gebeurd. Dat kun je ook zien in het begin van de vierde set... Toen was het een nummer van de tijd 2010 of zo. En, uh, ja, toen duurde het toch nog een tijdje voordat we de set naar ons toetrokken. Maar ja, dan kan het bijna niet meer fout gaan. Het uh, is ja, dus, dus toch knap vind ik dat ze, dat ze het knopje omgezet hebben. Want in de derde set vond ik, ja, ook in de tweede set, dat we te mak, te, te simpel, te, ja, te gewillig speelden. En uh, ja, op een gegeven moment uh, dan laten ze toch zien dat, ze, dat het, uh, het wolf en, scha en schaapskleren zijn. En uh, de schaapskleren gingen uit en er stonden al wolfjes in het veld. En uh, dat is mooi om te zien. In verhalen speelt Pollux tegen Weert. We gaan weer naar Lissabon, Benfica PSV. Het staat nog steeds 3-0, maar dat blijft het niet, lijkt het. Nee, dat kan 4-0 worden zo even na een venijnig uithaal van Cardoso na een van Manolev niet meer hersteld door Marcello... terwijl er nu een hoekschop komt van Benfica. Pas 67 minuten, een afwachting daarvan. Isaacson komt, één hand is genoeg, maar wel weer een hoekschop aan de andere kant. Het had, om dan het verhaal nog maar even af te maken van zo even, ook 3-1 kunnen zijn. Omdat PSV eerst via Berg en een paar seconden later via Lens een enorme kans krijgt. Na een goede uitbraak. De bal met de tweede paal voorgezet. bal van Pieters, die komt bij Berg. Die moet met een moeilijke omhaal. Die bal op het doel vuren. dat doet hij. Keeper zit ertussen. Komt hij zeg maar op 5 meter van de goal bij Lens. Die staat met zijn rug naartoe. Die haalt om en naast. Had maar zo 3-1 kunnen zijn. Dan komt weer de hoekschop van Fica. Die wordt weggekoopt door PSV. Opgevangen weer door de Portugezen. Vanaf de linkerkant moet de bal dan opnieuw voorgang komen. Wordt breed gelegd. Nu het zat er nog niet ingeschept. Door iedereen eigenlijk gemist. En dan Louis Jouw wil schieten Maar Maiden over de bal heen. Geen PSV er in de buurt om, om dat te beletten overigens ook. Dan kan hij de bal nog oppikken ook. En weer meegeven aan de maker van twee goals. Salvio, maar die bal is te hard. Ja, Louis Jouw, het is een centrale verdediger. Grote, sterke vent. Niet de meest fijn bestaande van het spel. Dus van het stel. Dus om nou hem de mooiste steekbasis te laten geven. Nee. International is hij ook, niet uh, altijd trouwens. Op het wereldkampioenschap wel aanwezig, maar niet gespeeld. Maar misschien kent u hem nog van de Confederations Cup. Toen hij aan de zijde van Lucio wel alles speelde bij het Braziliaanse nationale elftal. De Vika komt weer. Maxi vanaf de rechterkant. Maxi draait naar binnen, zoekt de overtreding. Die Pieters dan in de ogen van de scheidsrechter maakt. Makkelijk. Pieters krijgt dan ook nog een gele kaart. En kijkt nu naar de scheidsrechter en zegt, nou ja, wat doe ik nou eigenlijk? Zoveel was dat volgens mij ook niet aan de hand want wel erg makkelijk gegeven. Nou is het vervelende van die gele kaart van Pieters dat hij geschorst is voor de return. Dat kwam, uh, overkwam Engelaar een paar minuten geleden ook al die geel kreeg en ook voor de return eraan is. Want er staan er bij PSV zes op scherp. Maar Pieters en Engelaar zijn er dus volgende week in Eindhoven niet bij. Als PSV, ja normaal gesproken, toch een kansloze operatie gaat uh, ondernemen tegen Benfica. Dat dus na 68,5 minuten op een 3-0 voorsprong staat. En een vrije schot mag nemen via Cardozo. Cardozo staat bekend als specialist. De spits uit Paraguay. Bal ligt wel raar in een moeilijke hoek. Aan de rechterkant van het veld. Twee-mans muur. Hutchinson-Zujac. En wat doet hij? Cardozo hij doet het toch ineens. Bal wordt eh, voorlangs. Gaat hij en wordt dan niet aangeraakt door instormende mensen. Dat zijn er drie van Benfica, Maar ze lopen er eigenlijk allemaal langs. Als je de bal eh, nou kijkt, Als je naar blaast dan ziet hij... Maar niemand deed dat en dus uh, komt PSV met de schrik vrij. Isaacson blijft geblesseerd achter, dat kan er dan ook nog wel bij. 21 minuten voor tijd. PSV in uh, Lissabon in een avond uh, verzeild geraakt... waarin het niet verzeild had willen raken. Maar dat is nou eenmaal de realiteit. 3-0 zijn harde cijfers. Drie kwart van de wedstrijd zit er ook op in uh, de wedstrijd Real Twente. En speelt uh, Theo Jansen nog steeds, Andy? Theo wel, maar uh, Brian Roo is niet meer. Die is naar de kant gehaald. Uh, zoals ik eigenlijk al een beetje verwachtte. Uh, is ook niet zo'n moeilijke verwachting. Nasser Chatley is zijn vervanger meteen het, de knie in het ijs gezet. Uh, ter. Ja, uh, voor de zekerheid van, uh, uh, van onze grote vriend uh, Ruiz. En uh, ja, 4-0. Het is natuurlijk een bekeken zaak. Het is uh, nog één kans gezien van Janko. Die had er best ingemogen, overigens. Maar die schoot de bal hoog over. En nu is het een beetje rondspelen met het ole En ook hier de wave af en toe over de tribunes rollend. En het uh, Olé, Olé, Olé. Nu een gemene overtreding van Janko. Die krijgt er zeker geel voor. Ja, gele kaart voor Mark Janko. Volkomen onnodige overtreding. Een trap van achteren. En het gebeurt net over de middellijn. Dat zegt ook genoeg. De frustratie bij Mark Janko is hoog. En hij gaat niet eens schuldbewust terug naar zijn plekje. Met een aantal vingers in. Uh, het verband lopend. Hij uh, kan nog uh, zeker niet laten zien hoe goed hij is in deze wedstrijd. Maar dat kan niemand van Twente uh, zeggen. Want de eerste tien minuten speelde Twente heel aardig. Daarna is het ver en ver weggezakt. En dit vond ik echt een dieptepuntje in de wedstrijd. De overtreding van Mark Janko op uh, Gonzalo. Helemaal nergens voor nodig. Gonzalo die nog steeds op de grond ligt. De pranka komt er nu bij. Ik denk dat hij dan wel zal gaan staan. Alhoewel, hij heeft echt uh, veel pijn aan de enkel na de overtreding van Mark Janko. En Janko heeft mazzel. Dat hij maar geel krijgt. Want het was een hele gemene, zware overtreding. En eh, Gonzalo gaat nu eh, op de brancard. En die heeft echt veel pijn aan zijn winkerenkel. En zal misschien wel vervangen gaan worden. Goed, we gaan zo dadelijk ook nog wel vervanging zien bij FC Twente. Maar het gaat allemaal om de Keizersbaard. Of zoals mijn vader zei, ter opluchting bij FC Twente. Als je maar gezond bent. 4-0. FC Twente staat achter tegen Villarreal. This is a radio message to my baby.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 recent nummer van R. Kelly, Radio Message. We gaan weer naar Lissabon, naar Benfica tegen PSV. Bas, waar ligt het nou aan? Ligt het nou aan het goede spel van Benfica of aan het matte spel van PSV? Ja, het een heeft altijd met het ander te maken. PSV is, uh, inderdaad, maakt inderdaad een matte indruk. Maar Benfica is gewoon in alles een tandje beter. Het is een uh, vrij goed, makkelijk, goed voetballende ploeg. Wat je ook ziet, en het zit vaak in kleine dingen. Als PSV een vrije schop krijgt, dan wordt die bal neergelegd. En dan gaan er eerst drie mensen vergaderen over wie die bal gaat nemen. Bij Vika is er dan al drie keer gepaast en ligt die bal al bijna in het doel. Het ontregelt op die manier de tegenstander eigenlijk heel makkelijk. Hoewel ik er wel bij moet zeggen dat bij Vika nu het 3-0 staat met nog een kwartier te gaan. Wel wat gemakzuchtig wordt. Dat heeft al wat kansjes voor PSV opgeleverd. Er is gewisseld ook buitens gekomen voor Pieters, die dus met geel... ...vervangen is en dus ook de return omdat hij op op niet speelt. Dat zal dan buitens volgende week ook wel worden denk ik als een soort gelegenheid links -back. Hoewel hij staat natuurlijk nu ook neergezet om nog wat aanvallende dingen te laten zien. Dat was overigens meteen zo want toen gaf hij een aardige voorzet waar uiteindelijk niemand zijn voeten tegen kon zetten. En het straf op het gebied van Benfica dat dus de Teugels wat heeft laten vieren. Het bal wat vaker voor PSV via Bouma nu. En wat de beweging voorin bij Lens Die pootje wordt gehaakt. De bal gaat er overheen. Nou Berg, nou Berg. Dit is dan je kans. Die staat vrij voor de keeper. Berg, dan moet je schieten. En dan gaat hij twijfelen. En legt hij je breed. En schiet er helemaal niemand Ongelooflijk. Als je nou in zo'n wedstrijd verzeild raakt. En het is zo zwak. En je bent zo de onderliggende partij. Dan die paar kleine radkansjes die je krijgt. Gaat dat dan goed mee om. Maar het is twijfelige geblazen. Het is uh, ook een gebrek aan kwaliteit. Het is een gebrek aan vorm. In het geval van Bergen ook dat nog. En dan eh, loopt zo'n avond zoals hij loopt. En blijkt je dus niet zoveel te vertellen te hebben in Lissabon. En blijkt je dus ook niet zoveel te zoeken hebben hier in de kwartfinale. Kwartiertje nog. PSV heeft dus wel wat kansjes gehad om in ieder geval de score een wat draaglijker aanzien te geven. En wie weet wat er dan volgende week nog kan. Maar doet dat telkens niet. Komt hier de genadeklap? Dat kan ook maar zo. Nee, want ook Benfica speelt wel eens een aanval slordig uit zoals nu. Als Koen Trouw paast, wat de bal achter een tegenstander speelt. En dan kan Jujak kunnen met de bal vandoor Juzak laat Berg maar even staan, denk ik nu. Probeert het dan maar zelf, Juzak. Probeert het ook zelf uit een onmogelijke hoek. Schiet hij dan ook nog tegen Louis Jauw op. Maar het feit dat hij Berg in deze tegenaanval werkelijk overslaat alsof hij er niet staat... betekent dat het geduld met de spits ook bij Juzak blijkbaar wel op is. En dat is te begrijpen. 14 minuten nog, 3-0 bij VKPSV. Dan weer naar Andy bij Villarreal tegen Twente. Het Op meest opmerkelijk is dat er gewisseld is hè, met Twente, geloof ik. Ja, dat nou, is ook het beste wat ze laten zien tot nu toe. Danny Lansaat is gekomen. En niet voor Theo Jansen, maar voor Wout Brama. Ook Brama heeft wat last van pijntjes. En, en uh, voelt zich uh, niet echt uh, super. Omdat er ontzettend veel wedstrijden moeten worden gespeeld. Uiteraard hoort dat erbij als je topvoetbal wil spelen. En ook datzelfde geldt voor Villarreal. Maar Villarreal is gewoon, ik kan eigenlijk hetzelfde. De riedeltje als uh, Bas hield hier afsteken. Gewoon op alle fronten gewoon beter dan FC Twente. En houdt zich nu enorm in. Heeft ook al gewisseld. Cap de Villa is gekomen voor Gonzalo. De man die zo geblesseerd raakte. Aan de enkel na die actie van uh, Janko. En ook uh, Kani is gekomen in het uh, team van uh, Villa Real. Balbezit voor Dwight Tindalli. Die het uh, niet slecht heeft gedaan op die linksbackpositie. positie. Maar ja... Uh, daar heb je niet zoveel aan. Het is allemaal leuk en aardig dat uh, niet goed speelt. Maar Chatli en zo moeten goed spelen. Maar uh, met alle respect hoor. Want Villarreal is gewoon een hele sterke goede ploeg. Met een hele sterke Valero. De man die nu aan de bal is. Die uh, ook een keer gescoord heeft. Kon het niet helemaal maken bij Real Madrid. Maar speelt nu alweer een paar jaar hier in uh, Villarreal. En doet dat uh, uitstekend. Het is een echt uh, grote man op het middenveld. Balbezit aan de linkerkant voor de gele. Het is aftellen. Nog 12 minuten. FC Twente, het eindstation is kwartfinale. En Bas, heb jij nog een leuk doelpuntje? Ja, ja, ja. 3-1 wordt het. 11 minuten voor tijd bij Benfica PSV. En de goal wordt gemaakt door een piepjonge invaller die net in het veld staat. Zakaria Labiat. Die heel attent reageert na een schot uit een moeilijke hoek van Lens. En de bal die door de keeper wel wordt aangeraakt, Roberto. Maar die hem niet onder controle krijgt. Springt zo voor Labiatse voeten. En die kan hem van dichtbij binnen tikken. Zo is het 3-1. ...ziet de avond er dus toch ineens weer wat anders uit. En ja, je mag jezelf niet de hele tijd op de borst kloppen... ...maar het was echt zo na een uur bij de 3-0 voorsprong... ...dat bij toch wel wat gemakzuchtiger wordt. Er kwamen ook kansjes voor PSV. En uh, Labiat die in het veld komt nota bene, dat kan er dan ook nog wel bij voor Marcus Berg. Die staat er echt koud in en die scoort. En dat is dus wat Berg na heeft gelaten. Dat wat Berg eigenlijk al weken, maanden nalaat. Dat doet Labiat dus nu... Ineens! En dan is het 3-1 na 80 minuten. En zegt PSV, we gaan nog haast maken ook. En is het stadion, Stadio d'Aloes, plotseling stil geworden. En ben ik ineens benieuwd of het toch nog een gekke avond wordt. Want de, de bal is rond, ook in Portugal. 3-1 met Benfica PSV. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. We gaan weer naar Andy. Goed nieuws Andy? Ja, hartstikke goed nieuws voor Villarreal. Het is 5-0 geworden. Nilmar, mooie goal. Uh, slapende defensie. Uh, 5-0. Ja, de eerste set is bijna voorbij. Maar uh, het Europakop avontuur, terwijl er nog één wedstrijd moet worden gespeeld in Enschede, is ook voorbij. Want 5-0 is de bediende grote voorsprong en overwinning voor Villarreal.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 dat is een Jazzpolitie met liefdesliedjes. Tussenstanden, de kwartfinales van de Europa League. Porto leidt met 3-1 tegen Spartak Moskou. Dan Villarreal tegen Twente, 5 tegen 0. En Dynamo Kiev tegen Sporting Braga, 1-1. Heel stilletjes is er toch nog de hoop op een halve finalist in het Europa League toernooi. Bas, bij jou. Ja, want dus 3-1 geworden bij Benfica PSV. Door die goal van Labiat, een paar minuten geleden. We zitten de 85ste minuut, PSV... Wil dan nog wel naar voren. De trainer van Benfica is al een tijdje niet meer te houden. Dat was hij eigenlijk de hele tweede helft al omdat hij het voor voelde blijkbaar. Hij zag het aankomen. Hij voelde dat zijn ploeg wat laconiek werd. en voelde dat zijn ploeg wat meer naar achteren ging lopen. En af en toe is een mannetje uit het oog verloor. En wie weet PSV met Bakal aan de bal en nu met Zuzak vanaf de linkerkant. Lens meldt zich voor de goal. De bal gaat naar Wuitens die zich maar weer eens inschakelt voorin. En dan is Bakal doorgelopen aan de linkerkant en kan daar de banden toe. Dan ziet het er ook ineens bij PSV allemaal weer logisch uit. Dan komt de voorzet er wordt weggekopt door Jouw. En dan moet uh, Jutak eigenlijk naar die bal toe. Die laat hem lopen. Er wordt er gekoppeld door Cardoso, maar die doet dat slordig. Zo neemt PSV weer over en kan de bal via Wuyters en Bouma opnieuw in Eindhoven's bezit komen. En speelt PSV plotseling met veel mensen op de helft van de tegenstander. Nu leidt het balverlies. Cardoso neemt over. Komt hier de beslissende counter en is PSV alsnog weg? Nee, want de bal naar Jara, een van de invallers aan de Portugese kant, is slordig. Hij, Yara, die erin kwam in de voorbije wedstrijden in Europees verband en als invaller telkens scoorde... Laten we voor PSV hopen dat aan die uh, gewoonte een einde komt vanavond. Aan de andere kant van het veld staat Lens buitenspel. En komt er een vrije schop aan voor Benfica via Luis Jouw. Die wordt opgejaagd nu door Bacal. Gaat de bal terug naar de doelman Roberto. Bacal loopt ook daarop door. Zo moet uh, Roberto de bal eigenlijk blind naar voren trappen. En komt hij voor de voeten van Stijn Wuitens. Die nu met de bal terugloopt En dan nog wordt lastig gevallen door de doelpen te maken Salvio. Tweevoudig doelpen te maken zelfs. Zo schrik dat hij de bal inlevert bij Maxi. Terug naar Salvio, rechterkant van het veld. ze wachten af. Zijn er twee nu in het op gebied van PSV. Het worden er nu zelfs drie. Salvio, bal verliefd. Is de liefde wederzijds? Nee, want uh, Pereira nu aan de bal gekomen. En die moet dan uh, proberen om de bal voor de goal te leggen. Dat doet hij niet. Het gaat in een 1-2 aan. Dan wordt uh, Bouma op de proef gesteld. Die zet wel het lichaam er goed tussen. Maar kan toch niet winnen. dat Maxi weer bij de bal komt. Die probeert hem dan te dollen. En dan is uh, Labiat het zat. Wat rijmt, mooi. En die ramt de bal dan over de zijlijn. Ingooi voor Benfica, maar de handen wel op elkaar. Omdat er hier door de Portugese club dus uh, toch wel aardig gevoetbald wordt. Op een paar vierkante meter. Want meer hebben de heren dan dus blijkbaar toch niet nodig. Cardozo nog maar eens. Cardozo, kop door. Ooit een ingooi, maar de bal door PSV weggewerkt. dan toch weer door Benfica opgevangen. Zo heeft het er alle schijn van dat de Portugese in de slotfase toch besloten hebben... om dan maar Orde op zaken te stellen. Of dat nou gepaard gaat met nog een goal of niet. Maar toch in ieder geval PSV daar weg te houden bij dat eigen doel. En in die opzet slaagt men daar uh, toch heel behoorlijk. Opnieuw een ingooi voor de portugezen, Omdat de bal via buitens over de zijlijn gaat. En uh, Maxi nog een ingooi mag gaan nemen. De rechtsbek dus Maxi Pereira. Halverwege de PSV helft aan de rechterkant van het veld. Wie loopt zich vrij? Saviola loopt zich vrij. Maar wordt overgeslagen. De bal gaat naar Cardoso. Die staat uh, ruim buiten het strafgebied. Dus Pec Sotto trouwens. Die de bal dan zelf over de zijlijn loopt. En dan mag PSV weer gaan gooien. 88 minuten op de klok. De bal hoog naar voren. Lens ja, wil daar wel bij, maar komt daar niet bij. De bal gaat terug naar de doelman. Lens loopt door naar de keeper. Lens loopt door naar de keeper die de bal op de rand van zijn biedt heeft klaarleggen. En hem een geeft naar voren. Coentrouw is doorgelopen. Manolev krijgt de bal op zijn hoofd. Nog een keer. Hij kopt dan de bal wel weg, maar die gaat terug van de middellijn over de zijlijn. En eh, dan mag Benfica een ingooi gaan nemen. Trouw doet dat zelf. Voor de FC International dus. Jara weer in beeld. De invaller. En dan gaat de bal rustig terug naar de mensen centraal achterin. Wordt de diepte gezocht nu op het middenveld. En komt de bal voor de voeten van Gavi Garcia. En aan de rechterkant van het veld zegt uh, Salvio ik wil de bal wel weer. En die krijgt hem dan ook. Maar dan is het gefloten. Omdat het bij de spel is geconstateerd. Door de grens zegt de PSV wil dan de vrije schop snel nemen. Daar gaat Maxi Pereira dan voor staan. Dat kan hij beter niet doen. Dat is er dan bij, bij Fika 1 die op scherp staat. Maar de gele kaart komt niet. En zo uh, krijgt PSV dan toch. Met wat vertraging de vrije schop. Maar wordt hij slordig uitgespeeld omdat Lens de bal ongelukkig krijgt van Bakal Daar gaat het eigenlijk al mis. En hem dan zelf ook niet onder controle krijgt. Overtreden ik je dan van Manolet in de middencirkel. Jaren haat slachtoffer. Althans, als je daarvan kan spreken. Want hij vindt het wel prima dat hij een vrije schop krijgt. Die wordt snel genomen. Coentraal wordt gezocht. Dan moet Labayad mee verdedigen. Dat doet hij. Maar die ziet bovendien dat de bal te hard is. En dan mag er een doeltrap komen voor Isaacson. Die daar dus in de eerste helft heel veel tijd voor nodig had telkens. En er nu wat meer haast mee wil maken. Maar dan zijn er weer twee ballen in het veld. Eén bal nu door Marcello weggetrapt. En in de laatste, de laatste minuut van de officiële speeltijd heeft Bouwma de bal. En die geeft hem een hijs naar voren. Lens kopt. Nou nee, dat wilde hij wel graag. maar dat lukt niet. Pek Sotter neemt over. Komt de bal voor Koen trouwens voeten. Slechte bal van hem. Dat overkomt hem eigenlijk toch vanavond nauwelijks. Overname PSV. Goed. Hutchinson. En Manolev weg aan de rechterkant van het veld. Lenski's kiest positie. En dan komt er een voorzet van Manolev. Of is het een schot op doel? Wat is het eigenlijk? Het is het mislukte voorzet die op het dak van het doel ploft. Van uh, Benfica van Roberto. Daar waar Lens en ook even in zijn slipstream Bakal nog wel bij de bal hoopt te komen. Benfica gaat nog eens wisselen. Uh, Felipe in het elftal. En wie gaat er dan uit? Dat is denk ik de spits. Oscar Cardoso die inderdaad uh, nu op het nou, rustigst mogelijke tempo zich naar de zijlijn begeeft. Daar nog een kruisje slaat, nog even de handen zoent en uh, wat uh, mensen in het publiek nog uh, groet en dan gaat zitten. En zij vervangen dus Felipe voor de slotfase van deze wedstrijd. Extra tijd dus in Lissabon. Geen idee hoeveel. Weet iemand dat wel dan hoor ik dat graag, want ik heb Bord van de Vierde Official even gemist. En die extra tijd die loopt als uh, Bouma een bal wegkopt. Vier minuten word ik nu gesouffleerd. Vier minuten nog te gaan in uh, Lissabon bij Benfica PSV. Het is 3-1 voor de duidelijkheid. En PSV heeft nog wel even de hoop gehad dat er nog een tweede kon maken. Maar heeft ook gezien in de laatste acht, negen minuten dat Benfica de zaakjes wel weer redelijk op het droge heeft. En dus in de extra tijd aangekomen hier in Lissabon. Nog even kijken daar in, uh, de, bij de wedstrijd Villarreal tegen Twente. Andy is er nog wat te beleven? Weinig check. 5-0. Nou, Janko eindelijk. Ja, er is wat te beleven. 5-1. Eindelijk doet Janko iets goeds. Het is voor het eerst in deze wedstrijd. Hij heeft kansen gekregen hoor. Echt waar. Hij heeft pasjes gegeven die allemaal aankwamen bij spelers van Villarreal. En nu de voorzet van de rechterkant komt op het hoofd van Mark Janko. En hij scoort de erentreffer voor FC Twente. Om nou te zeggen dat we juichend naar huis gaan. Nee, want de afstand tot de top van Europa is toch wel erg groot gebleken. Zeker voor de landskampioen FC Twente. Want Villarreal tegen FC Twente krijgt een iets draaglijker aanzicht. Maar wat is dragelijker als het 5-1 staat. Gaan we naar Bas. Uh, daar nog steeds 3-1 blessure tijd twee 2 minuten. Ja, zoiets. En PSV komt via Zujac aan de linkerkant. Dit is uh... Perspectiefrijk, Doezak voorzet, weggekopt door Benfica. Nadat zo even aan de andere kant, Labiat, de invaller die goed was voor een goal van PSV. Eigenlijk als enige, dat is gek zo'n jonge speler die er dan net in komt... ...als enige vanavond Koen Trouw een keer zijn hielen liet zien. En het de verdediger van Benfica en het Portugese nationale elftal echt moeilijk maakte. Omdat hij gewoon razend snel is en ook nog technisch vaardig genoeg om de bal dichtbij zich te houden. Knap. En Koen Trouw zal waarschijnlijk gedacht hebben, hé waarom speelt hij niet vaker? Nou, misschien is dat iets voor de toekomst. PSV op jacht naar een goal. Vraagteken. Bouma eerst een duel de andere kant op met Jara. Bouma flink op de proef gesteld. Nog een duel, nog een duel, nog een duel. Bouma draait weg de goede kant op. Jara gezien, bal weg. En richting de middenlijn. Maar daar weer opgevangen door Gavi Garcia. Die hem vrij makkelijk in kan leveren bij Jardel. Centrale verdediger die in de middencirkel is aangekomen. Nu opgejaagd door twee PSV's. De bal terug naar de keeper. Dan moet er een doorlopen. Energie of niet. Bakal gaat dat doen. De extra tijd van de wedstrijd bij PSV 3-1. Dat is een uitslag die in ieder geval op enig perspectief biedt voor de terugwedstrijd volgende week. Balbezit weer voor Benfica nu aan de rechterkant. Salvio halverwege de PSV-helft. Veel risico wil men daar ook niet mee lopen. Uh, dus dat de bal dat terug naar Garcia. En uh, via Maxi komt er dan toch nog een kans voor Benfica. Maxi draait de bal achter zijn standbeen langs. Zes meter van de goal. Saviola 4-1. Ongelooflijk hoe makkelijk PSV dan toch nog... Zichzelf de das definitief omdoet. Daar waar 3-1 nog enig perspectief bood. En Benfica nu zo makkelijk door de PSV-verdediging heen loopt. En uiteindelijk uh, Saviola het laatste zetje mag geven dat er 4-1 op de scoreborden verschijnt. Isaacson is woest de keeper... En langs de kant staat bij de duck-out Fred Rutte met de handen in het haar. Hij zou het er bijna uittrekken. En waren het niet dat het al steeds minder wordt. Dus dat zou wel heel zonde zijn. Maar ongelooflijk dat PSV zichzelf hier een beetje uitgangspositie... nog uit de handen laat vallen in Lissabon. 4-1 in de laatste seconden werkelijk voor de wedstrijd. Mag dan Bacal samen met Lens nog een aftrap gaan nemen. En dan uh, zal de scheidsrechter de Italiaan... Wil gaan fluiten en zeggen dit was het wel. Daar is de aftrap. Daar is het fluitje. En daar is niet het einde van de wedstrijd. Nee, PSV mag zwaar nog een keer de bal rondspelen, Want dan zal de Italianen een einde maken aan deze wedstrijd. Buitens nog een keer. Lens wijst nog en zegt nou zij een late goal dan wij misschien ook nog maar één. De bal komt op het hoofd van Koen Trouw. Die ramt hem dan weg. Ja, de Gezen vindt het nu allemaal wel prima. Die bal valt dan nog over de verdediging van PSV heen. Maar dan is het voorbij. 4-1, Benfica PSV. En los van het feit dat er niets aan gestolen is. Want Benfica is veel beter geweest dan PSV. Had het voor PSV dus allemaal toch wel iets ander en rooskleuriger gekund. Maar dat werd het dus niet. Al dus Bastigler vanuit Lissabon. Daar eindigde dus in 4 tegen 1. Villarreal tegen Twente, u hoorde het van Andy Houtkamp, 5 tegen 1. En ook bij Porto Spartak Moskou viel het doelpunt als rijpe appels. Porto wint met 5 tegen 1. En die namelijk hier van Sporting eh, Braga hielden het in ieder geval fatsoenlijk op 1 tegen 1. Morgenavond, zoals gewoonlijk, om 10 uur weer langs de lijn en direct na het nieuws. Het Oog op Morgen met vanavond Max van Wezen.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 Dit is Radio 1.